het nieuws van alle kanten 8 uur het NOS journaal dick ter hark evacuaties in zuid-limburg vanwege hoogwater witte huis blij met plan voor trainingsmissie en louvre zoekt sponsors voor aankoop frans hals Vanwege het hoge water in de Maas heeft de gemeente Maastricht voorzorgsmaatregelen genomen voor de dorpen Itteren en Borgharen. Ongeveer 20 hulpbehoevende inwoners zijn geëvacueerd. Als het water verder stijgt, kunnen hulpdiensten de dorpen mogelijk niet meer bereiken. Het water in de Maas steeg gisteravond sterker dan verwacht. Al worden grote problemen, zoals in 1993 en 1995 in Duitsneenburg, niet verwacht. Of de piek al is bereikt is onduidelijk. Bewoners van Itter en Borghagen kregen gisteravond het advies... hun auto op een parkeerplaats bij Maastricht te zetten. Ze werden met vrachtwagens terug naar huis gebracht. Daarna werden de toegangswegen naar de dorpen afgesloten... omdat die steeds meer onder water kwamen te staan. Het Witte Huis is blij met het plan van de Nederlandse regering... voor een trainingsmissie in Afghanistan. We verwelkomen de bereidheid om betrokken te blijven... bij de internationale inzet in Afghanistan... staat in een verklaring van de regering Obama. Een trainingsmissie voor de Afghaanse politie wordt een belangrijke breindager genoemd aan het veiliger maken van het land. De Amerikanen hebben er verschillende keren bij Nederland op aangedrongen om een bijdrage te blijven leveren aan de NAVO-operatie ISAF. Het kabinet wil 545 man naar Kunduz in Noord-Afghanistan sturen, deels politiemensen en deels militairen. Minister Opstelten heeft een gesprek gehad met de Amsterdamse korpschef Welten... over diens uitspraken over een boerkaverbod. In een interview zei Welten dat de Amsterdamse politie mocht zo'n verbod er komen, geen vrouw met een boerka zou arresteren, maar de betrokkenen er wel op zal aanspreken. Over de inhoud en de toon van het gesprek tussen Opstelten en Welten is niets bekendgemaakt. Er is alleen gezegd dat Welten niets toe te voegen heeft aan de verklaring... die burgemeester Van der Laan woensdag uitgaf namens gemeente, politie en het OM. Daarin staat dat er geen misverstand over bestaat. dat de wet ook in Amsterdam geldt en wordt gehandhaafd. en dat het boerkaverbod nog maar een voornemen van het kabinet is. Dit weekend is de jaarlijkse ooievaarstelling. Het is een initiatief van de stichting Stork. die in kaart wil brengen. hoeveel ooievaars er in Nederland overwinteren. Vorig jaar waren dat ongeveer 500. De stichting vraagt mensen door te geven. waar ze ooievaars hebben gezien en hoeveel. Meestal overwinteren ooievaars in landen als Spanje en Portugal... en in Noord-Afrika, maar elk jaar blijft er een aantal in Nederland. Het zijn bijvoorbeeld ooievaars die uit gevangenschap zijn vrijgelaten... en die hun trekdrang niet kunnen ontwikkelen, zoals de stichting dat noemt. Het Louvre in Parijs zoekt Nederlandse sponsors... voor de aankoop van een schilderij van Frans Hals. Het portret van een onbekende man is gedaxeerd op 5 miljoen euro... Het werk dat rond 1655 door Hals is geschilderd... dook op bij een Frans veilinghuis en is nog nooit tentoongesteld. De Franse autoriteiten hebben een schilderij de status beschermd meesterwerk gegeven... waardoor het Louvre de kans krijgt om het aan te kopen. Voor 5 april moet het museum in Parijs de miljoenen bij elkaar hebben... anders komt het werk op de particuliere markt terecht. Het Louvre roept Nederlanders op het geld over de brug te komen... anders vreest het museum dat het schilderij in de kluis van de verzamelaar verdwijnt.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 Het weer nog regenbuien, en veel wind. De wind draait vanmiddag van zuid naar zuidwest en wordt aan zee mogelijk even stormachtig. Met 7 graden in het noorden en een graad of 12 in het zuiden is het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen is het droog met af en toe zon, maar met gemiddeld 6 graden is het dan weer een stuk minder zacht. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 8 januari. Vandaag wordt Koen Moulijn begraven. We spreken straks de Feyenoord-supporters. Er is onrust in Moerdijk. Hulpverleners zijn ziek geworden. En ook de bewoners hebben veel vragen. Maar voorlopig krijgen ze weinig antwoorden. Maar eerst twee oude bekenden. De kerkdorpen Itteren en Borgharen. Het was een spannende nacht voor de inwoners. Gisteravond laat werden enkele tientallen hulpbehoevende bewoners geëvacueerd. En aan de bewoners werd gevraagd hun voertuigen buiten de gemeente te parkeren. Allemaal uit voorzorg, dat wel. Voorzitter, Jans Schreijen is van het waterschap Roer en Overmaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Rond deze tijd zou bekend worden of de pieker uh, is in het water. Is die er al geweest? Nou, wat we in elk geval constateren is dat de prognose van gisteravond 8 uur... Dat die inmiddels uh, bereikt is. Dus, uh, en help weet ons weet nog even, was wat was de prognose? De prognose was 2250 kub per seconde. En op dit moment heeft de Maas een afvoer van 200, 2263 kub per seconde. En wordt dat nog meer? Uh, dat is uh, eigenlijk uh, waar wij uh, op wachten. Uh, we krijgen om 8 uur, dus rond deze tijd, een nieuwe prognose. En dan zullen we zien wat de verwachtingen zijn. En dat is uh, ja, best moeilijk te berekenen, hoor ik steeds van Rijkswaterstaat. Heeft toch te maken met de hoeveelheden sneeuw die nog achter zijn gebleven in de Ardennen. De hoge dagtemperatuur, maar vooral ook de neerslag die al dan niet uh, zal vallen. En dat bepaalt uiteindelijk wat we aan piek nog te verwachten hebben. Oftewel, als er nog extra gaat regenen, dan valt dat uh, tegen. Dan wordt het hoger. Dan zou, je, dan zou je kunnen verwachten dat die nog stijgt. Ja. Uh, en op dit moment is het water nog steeds aan het stijgen. Mag uh, ik dat, dat zo begrijpen? Uh, ja, maar dat gaat uh, nu op een, uh, hoe moet je het zeggen, op een uh, langzaam tempo. Ja, precies. Niet al te snel, maar gestaag. nog steeds. En we ja. weten niet hoe het in de rest van de dag zich ontwikkelt. Daarvoor heeft u die andere gegevens uh, nodig. Maar de bewoners van de dorpen langs de Maas verder, um, moeten die nog bang zijn dat het water uh, hun huizen binnenloopt? Is dat niet aan de hand? Dan hebben we het redelijk onder controle. Met alle maatregelen wel die daarbij horen. En die dorpen komen op enig moment bij een bepaalde afvoer van de Maas... komen die natuurlijk mensen die minder bereikbaar. En dat is, zo heeft ook geleid tot het besluit om uit voorzorg al, al te evacueren. Ja, want verwacht u dat er nog verder bijvoorbeeld wegen worden afgezet... of nog ergens anders mensen uit voorzorg hun huis uit moeten? Ja, naarmate. krijg je dus op meerdere plekken, dat is puur draaiboekenwerk, noemen we dat... Uh, krijg je dus op meerdere plekken dat uh, stukjes onbereikbaar worden. Maar dat is iets wat we in de loop van de dag zullen bezien. Dan spreken we u in de loop van de dag nog een keer, meneer ja. Ik wens u een goede dag. Jans, Jans Rijen was dat van het waterschap Roer en Overmaas. Dan naar uh, onze verslag even ter plekke. Remmers, die zit in Itteren. Uh, Maino, uh, ja, de bewoners worden langzaam wakker, ook in Itteren. En zijn ze nu aan het kijken hoe hoog, hoog het water van de Maas staat? Ja, komt hier net nog een man met een, een hond langsgelopen. Net nog een meneer op de fiets gesproken. Die zegt, ja, je woont hier. Die Maas, dat trekt toch, hè. Je gaat toch s'nachts eventjes kijken... En dan de laarzen aan en af en toe de radio aan. Maar bang zijn ze hier niet hoor, want uh, er zijn zoveel maatregelen geweest. En als je ook naar de rivier kijkt, het water staat nog dik een meter onder uh, het randje van de kademuur. Dus uh, dat valt allemaal wel mee. Het wordt langzaam licht. Er is ook een prachtig gezicht hier, dat brede zilveren lint. In de vertens, verten de lantaarns die wegkwijnen. Auto's aan de dijk geparkeerd, dat wel. Net nog een meneer gesproken die zei, mijn buurvrouw zouden ze weghalen. In de goede zin van het woord dan. <coughs> Omdat ze slechte benen is, vrouw is in de tachtig. Maar ja, toen kwamen ze uiteindelijk toch weer niet. En daar werd ze dan weer een beetje onrustig van. Ik denk ook niet dat het nodig is. En voor mij ook zo'n pijlstok. En die meneer die zei net tegen mij, nou het stijgt ook eigenlijk niet meer sinds vannacht. zie zie het niet echt meer stijgen. Ja, hier en daar wel wat water in het dorp, maar dat is kwelwater, water wat onder door de dijk komt, dat is heel normaal, dat is gewoon een soort grondwater, en dat wordt met twee pompen volop weggepompt. Mocht het nou toch nog erger worden dat uh, het riool het ook niet meer kan verwerken, dan kunnen ze nog meer water, gaan ze het riool ook lozen op de Maas, maar dat proberen ze natuurlijk te voorkomen, Krijgt daardoor natuurlijk vies water in de Maas. Maar dat is allemaal nog niet uh, nodig gebleken. Net vroeg nog iemand kan ik er nog door. De toegangswegen van Borgaren en Itter in de jaren negentig moesten daar mensen in vrachtauto's, op hoge wielen, legertrucks, moesten daar toen uh, via, via die pendeldienst eigenlijk uh, uit het dorp gehaald worden. Nou, daar is allemaal geen sprake van. Maar waren die maatregelen destijds de afgelopen jaren niet genomen, ja, dan had het hier toch al lang weer lang en breed in de kelders gestaan. Hm. Maar dat is allemaal niet nodig. Eigenlijk, alle rust ligt het dorp erbij. In de verte knorren de pompen. Het wordt langzaam licht. De sterren verdwijnen. Het zilveren lint voor mij, moeder Maas... die haar piek verplaatst richting het noorden. ...gaan wij ook onze piek verplaatsen naar het noorden, naar Moerdijk. Gisteren is bekend geworden dat er kankerverwekkende stoffen in het bluswater zitten. Om één uur vanmiddag is er een bewonersbijeenkomst... ...om de inwoners van Moerdijk in te lichten en gerust te stellen, kan ik me zo voorstellen. Woordvoerder van de gemeente Moerdijk is José Hiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ze ook geruststellen, de bewoners? Nou, we gaan in ieder geval vanmiddag om één uur... ...gaat de burgemeester van Moerdijk naar de bewoners toe... Samen met uh, Mensen van de Brandweer en uh, de GOR. En we willen daar ingaan op, uh, op de situatie. En de GOR, wat was, wat was dat ook alweer? De Gezondheidsdienst is dat. Oké. Okay. Ja. Uh, goed, ze gaan ze inlichten, maar kunnen ze ook antwoord geven op alle vragen? Want er zijn heel veel vragen en het blijkt dat niet alle gegevens ook openbaar zijn op dit moment. Nou, wat, we, wat ik in ieder geval daarover kan zeggen... is dat we de, de meest actuele situatie zullen geven. We zullen, zullen we zoveel mogelijk antwoorden die bewoners hebben... zullen we proberen te beantwoorden. Maar ze We gaan willen... er naartoe... Ja, om, uh, omdat we natuurlijk begrijpen dat de mensen zorgen hebben. En uh, we willen ze goed op de hoogte brengen van de actuele, actuele situatie. Ja, maar kunt u dus dan ook uh, een goed antwoord geven op van wat was de chemische samenstelling? Wat, wat voor chemische materialen lagen er opgeslagen? Wat zit er bijvoorbeeld ook in het, uh, in het water rondom de fabriek op dit moment? Ik kan op dit moment daar de in, het inhoudelijk antwoord nee, niet op van, geven. Van, vanmiddag, uh, dat Dan is mijn vraag. Daar gaan we wel zoveel mogelijk doen, ja. Ja, ik moet letten op het woord zoveel mogelijk. Dat betekent dat niet alles wordt gezegd. Nou, ik zou u zeggen, op dit moment zijn de deskundigen nog volop aan het werk... Uh, om zoveel mogelijk uh, informatie te verzamelen... zodat we, uh, nou, zoals we zelf ook willen, zoveel mogelijk antwoorden kunnen geven aan de bewoners van Moerdijk... Ja, begrijpt u dat er uh, grote zorgen zijn... en dat mensen iets hebben van waarom krijgen we dat allemaal niet te horen? Waarom moet nou een deel nog uh, geheim blijven? Wat, wat zit erachter? Er zit niks achter. Uh, wat we willen doen is in ieder geval zo zorgvuldig mogelijk... met informatie naar buiten komen, informatie die compleet is... En daarom nogmaals, ik val er een beetje in herhaling. Ja, nou maar laat ik dan het, nou, het dan zo zeggen. Uh, de mensen hebben het gevoel van, uh, dat er helemaal geen informatie naar buiten komt. U zegt van, zo, uh, die compleet is. Maar het, het nadeel daarvan is in ieder geval dat er weinig uh, gecommuniceerd wordt. Nou wat we in ieder geval willen gaan doen, wij kennen die vragen. Daarom gaan wij vanmiddag om 1 uur naar, uh, naar de bewoners toe om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En wat we ook zullen doen is dat er om 11 uur vanochtend een uh, persbijeenkomst wordt georganiseerd waarbij ook de actuele stand van zaken rondom de cijfers... rondom de meetresultaten en het milieu en de volksgezondheid... de gevolgen daarvan, uh, dat we daar een nadere toelichting op kunnen geven. Oké, okay, wie weet krijgen we dan antwoord op alle vragen. Mevrouw Hiel, ik dank uh, u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Het, het wordt een bijzondere dag vandaag in Rotterdam. Koen Moulijn wordt herdacht en gecremeerd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het kabinet wil terug naar Afghanistan. Het liefst willen ze dat Nederlanders nog dit jaar beginnen... met het trainen van de lokale politie. Dat zou dan moeten gebeuren in het noorden van Afghanistan. Christa Meindersma was eind vorig jaar nog in het land. Ze is adjunct directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij spraken vanochtend eerder met uh, Afghanistan-correspondent van de volksstand, Nathalie Wrighton, En die noemde de situatie erg gevaarlijk. Um, is dat ook uh, uw analyse van, uh, van de situatie daar? Ja, ik was zoals u zei eind oktober nog in, uh, in Afghanistan. Toen zijn we in Mazeri Sharif geweest. Dat is ook in het noorden van Afghanistan. En wij hoorden daar ook dat de situatie de afgelopen jaren steeds onrustiger is geworden. Uh, er is meer Taliban-activiteit gekomen, ook in Kunduz... En uh, nou, de internationale troepenmacht, uh, de Amerikanen... hebben ook een aantal zeg maar, prioriteitsgebieden aangewezen in Afghanistan... waar ook de acties zich op richten. En Kunduz is daar ook een van. Ja. Um, en het, het loopt uh, uit de hand, als ik het zo mag zeggen. Er wordt steeds meer geweld gebruikt, uh, ook door de Duitsers... die de Nederlanders zouden moeten gaan beschermen. De Duitsers uh, die hadden eerder de instructie om uh, uh, heel gelimiteerd, heel beperkt geweld te gebruiken. Dat is op een gegeven moment, ik neem het verleden jaar, uh, wel veranderd. Zodat zij ook deel kunnen nemen aan uh, militaire operaties samen met de Amerikanen. Dan ja, nou valt die missie onder de vlag van de NAVO en de Europese Unie. Ja. Wat betekent dat nou voor Nederland? Kijk, er zijn eigenlijk twee organisaties die zich bezighouden met de politietraining. Dat staat in zoverre ook los van, van de militaire operaties waar we het net over hadden. Uh, wat de EU doet, die trainen het topkader van de politie en bouwen eigenlijk de instanties die ook de politie moeten overzien. Ze werken heel nauw samen bijvoorbeeld met het ministerie ook van Binnenlandse Zaken. Wat de NAVO doet, die traint eigenlijk de mensen die na een korte basistraining onmiddellijk ingezet worden als politie ja, in soms heel onveilige gebieden. En, en wat er dan gebeurt na die basistraining is dat eigenlijk mentors, trainers met die politie het veld ingaan en in de praktijk die politie verder blijven trainen. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk werk. Ja, want officieel gaat het om een trainingsmissie, hè? maar is de kans ja. dan toch niet aanwezig dat Nederlanders, uh, Nederlandse militairen toch uh, ja, in gevechtssituaties terechtkomen en dus toch moeten vechten? Nou kijk, dat hangt er vanaf af wat je daaronder verstaat. De, um, uh, dat wij deel gaan nemen aan de militaire operaties... zoals die nu bijvoorbeeld in het zuiden en ook in Koendoes plaatsvinden... dat wordt in de Kamerbrief uitgesloten. Wat natuurlijk niet uitgesloten wordt... is dat als onze trainers samen met politie in het veld bezig zijn... en ze worden bijvoorbeeld aangevallen terwijl ze op een patrouille zijn of ze stuiten op een bermbom... dat wij dan heel goed in staat kunnen zijn om onszelf en de Afghaanse politiemensen te verdedigen. Nou, dat verdedigen zijn natuurlijk ook gevechtsacties, of dat kunnen gevechtsacties zijn. Het kan ertoe leiden dat er bijvoorbeeld luchtsteun aangevraagd wordt... als het echt heel erg uh, ja, een situatie wordt die daarom vraagt. Maar dat zijn andere militaire acties dan bijvoorbeeld als je echt meedoet aan de strategie die nu gevoerd wordt om bijvoorbeeld hè, die, die nachtelijke aanvallen uit te voeren... waarbij het middenkader van de Taliban wordt opgepakt of gedood. Dat zijn hele andere operaties. Ja. U, u bent ook in het trainingscentrum geweest, vlakbij uh, Kabul. Um... Maar in het trainingscentrum, ja, dat was het trainingscentrum voor het leger. Ja, precies. Uh, um, uh, als u nou zou, zou beschrijven van hoe, hoe dat het uitziet, wat, wat, wat, wat gebeurt daar dan? Ja, het is, het, is een soort, het is een soort fabriek waar heel snel heel veel... Uh, mensen heel kort opgeleid worden. Die basistraining die is vaak maar zes, zeven weken. Er worden enorme aantallen worden daar, worden daar opgeleid. Maar ja, wat kunnen die? Vaak zijn de mensen die daar, kunnen, uh, die daar komen analfabeet. Nou, na zes weken kunnen ze misschien hun naam schrijven. Uh, ze kunnen uh, mogelijk het nummer herkennen van het geweer wat ze meekrijgen. Maar je hebt het echt over mensen die, die ja, een hele basale training gehad hebben. Een paar basisvaardigheden kunnen. Maar er ontbreekt natuurlijk heel veel uh, ja, aan vooral het leiderschap en, en de hele context waarin deze mensen opereren. En daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat wat Nederland doet in Afghanistan niet alleen blijft bij politietraining... maar dus ook een bijdrage levert aan het opbouwen van bestuur... het opbouwen van justitie, uh, het opbouwen van, van de hele rechtsstaat uh, in dat gebied. Dat is duidelijk. Ik uh, dank u wel, Christa Meenersma. Maar... Graag gedaan. Adjunct-directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Vandaag is dag nummer twee van het mannentoernooi bij het EK Schaatsen en in Italië. En het is dag nummer 1 voor de vrouwen. En het is de dag voor Sebastian Timmerman. Goedemorgen, Sebas. Goedemorgen, Bert. Zeg, om uh, met de mannen te beginnen. Uh, dat was geen slechte dag voor de, voor de heren gisteren. Nummer 1 en 2 in het tussenklassement. In een jaar waarin onze grote nationale held uh, even niet meedoen. Uh, ja. Dat was niet verwacht. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Uh, uh, Jan Blokhuis staat dus bovenaan, uh, Koen Verwijs staat op de tweede plaats. En dan pas komen Ivan Skobrev en Hawa Bukou, de, de Rus en de Noor, die iedereen ondergetekende, identito uh, op de eerste plaats had neergezet in, uh, in de lijstjes van de favorieten. Maar zij moeten het voorlopig doen met de derde en de vierde plaats. Maar daar moet ik wel gelijk bij aantekenen dat uh, de verschillen klein zijn... Uh, Skobrev staat vandaag op de 1500 meter uh, 3600ste achter slechts op Jan Blokhuizen. Vorig jaar sloeg Skobrev enorm toe op de 1500 meter, zeker als je dat vergelijkt uh, met Blokhuizen. En de 10 kilometer komt er natuurlijk morgen ook nog aan. En uh, dat is ook een van de favoriete afstanden van, uh, van Ivan Skobrev. Uh, daar uh, pakte hij Olympisch zilver op. Dus die rus is voor mij toch nog wel uh, uh, nog steeds... Nou ja, een van de grote favorieten, laat ik het nu anders zeggen... dan de grootste tegenstander van de Nederlanders geworden eigenlijk. Ja, maar het, het, misschien is wel het leukste van, van nu... Um, en daarmee doen we de prestaties van Kramer misschien een beetje on, onrecht aan... maar dat het gewoon een leuk toernooi is, dat iedereen kampioen kan worden. Ik ook die vraag. Uh, is het er leuker op geworden? En inderdaad, dat vind ik dat je, dat je Kramer veel te veel teniet doet. Uh, uh, het is wel spannender, inderdaad. Dat, dat wel. Uh, er steekt niet iemand met kop en schouders bovenuit. Maar dat is alleen maar weer een teken: uh, een, een bevestiging van hoe goed Kramer is in de afgelopen jaren, is geweest in de afgelopen vier jaren. Maar inderdaad, het is spannend, want uh, uh, nou ja, ik durf er nog steeds uh, niet veel geld op in te zetten... wie uiteindelijk morgenmiddag met de Europese titel uh, teruggaat. Uh, uh, nee, daar durf ik nog geen naam aan te koppelen. Ho ho ho ho hoeft ook niet, dan gaan we het lekker volgen. Uh, maar ook de vrouwen, die uh, beginnen vandaag, de 500 en uh, de 3 kilometer. Uh, ook Nederlandse favorieten erbij. Uh, zijn ze allemaal fit? Nee wel ja, Zo uh, links en rechts hoor je wel wat mensen uh, een beetje snotteren en een beetje klagen dat ze zich niet helemaal super lekker voelen, maar voor zover ik weet zijn uh, de Nederlandse vrouwen fit. Uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat gaat met Martina Sablikova, die, uh, de Tsjechische, de, de regerend kampioen ook die ik afgelopen week na een training een uh, paar keer naar de Lies greep. En uh, volgens Sablikova was er allemaal niet zo uh, al te veel aan de hand. De coach die wilde er ook niet te veel over loslaten. Dus ik ben wel benieuwd uh, hoe dat met de Tsjechische gaat. Want dat is toch dé grote tegenstandster uh, van Irene Wust en Marit Leenstra... die ik uh, ook echt op de, de toplocaties heb staan van, uh, van de favorieten. Ja, en die Sablikova, is dat dan iemand die um, aan psychologische oorlogsvoering uh, doet... of zit ze zo niet in elkaar? Nou... Naar, die, naar, die, naar de bovenbeen grijpen. En, dit was volgens mij geen psychologische oorlogsvoering. Dit was gewoon wel echte pijn hoor, die ze had in de bovenbeen. Dus, uh, maar daarna is, ja, werd het allemaal een beetje vaagheid troef. Dus uh, we gaan het wel zien vandaag hoe het met de Tsjechisch is. Oké, okay, hoe laat beginnen we? Wij beginnen om 12 uur um, in een collobo waar het nu ontzettend mistig is. Uh, ik kijk naar beneden. Wij zitten een paar honderd meter, zeg maar, boven Colalbo... een kilometer zo'n een beetje uh, buiten het centrum. Maar ik kan het uh, dorpje niet zien, ik kan de bergen niet zien. De ijsbaan dus ook niet. Dus ik hoop dat de mist een beetje gaat optrekken. Want het is nu, uh, nou, zicht zo'n, nou, 70, 80, 90 meter. Maar dan houdt het ook wel bij ah ja, op. de weersomstandigheden is toch wel weer leuk op zo'n buitenbaan. En hey zoals we gaan jou horen samen met Gio Lip ons overigens... vanaf 12 uur dus op deze zender hier op Radio 1. Veel plezier. Dankjewel. Waarschijnlijk heeft Afrika er vanaf morgen een nieuw land bij. Want dan stemmen de zuid soedanese over onafhankelijkheid. Dat zij dat willen, dat staat nu al vast. Maar hoe denken noord soedanese over de naderondersplitsing? splitsing? Emo El Noor, die komt uit Khartoum, de hoofdstad van Soedan, nu aan de lijn. Um, u komt dus uit het noorden. Um, volgt u ook een beetje de aanloop uh, naar dat uh, referendum? Um, ja, ik kijk eigenlijk wel uh, uh, dubbel bon over van... Uh... Dat uh, ja, dat uh, gaat, gaat uh, splitsen. Een uh, hele groot uh, uh, land van Afrika dat uh, gaat uh, in twee uh, splitsen. Maar uh, uh, uh, ja, op de andere kant kijk ik ook uh, dat uh, ja dat het uh, beter voor. Ja, beter voor, voor, voor iedereen eigenlijk. Het is het beste eigenlijk voor iedereen dat Zuid-Soedan ja. gaat, ja. gaat splitsen. Dat vindt ook iemand, want u komt uit het noorden, hè? dat zei ik uh, ja. net. Dat, dat, dat vindt ook iemand uit het noorden. Dat het goed is dat Zuid-Soedan in, uh, in twee landen wordt opgesplitst. Uh, nou, iedereen vindt het jammer dat het, uh, dat het uh, gaat splitsen. Maar uh, tegelijkertijd, als, uh, ja, ze zijn uh, ook uh, uh, van... Ja, oké, okay, als ze... Als, uh, uh, uh, uh, als ze willen splitsen, dan, dan, dan moet dat maar. Het is een ja. beetje het kleine broertje wat toch ook uiteindelijk op kamers gaat. We vinden ja, het niet leuk, maar het moet. Ja, precies. precies. Ja, ja, precies. Ja, het kleine broertje gaat, uh, uh, gaat naar huis. En, uh, ja, en dan. Uh, uh, en dan uh... Ja, de... het, is, het, is, het is het moeilijk eigenlijk uit te leggen, maar... Nou, uh, ja, het is een beetje de brok in de keel en denken van nou, we hopen dat het goed komt, hè? Ja, ja, maar ja we hopen dat het goed komt, ja. Maar komt het ook goed met Noord-Soedan? Want we hebben het nu de hele tijd over Zuid-Soedan. Komt het ook goed met, uh, met, met het noorden? Ja, jawel, jawel. Uh, met het noorden komt het wel goed. Iedereen gaat vooruitgaan dat... Uh, Noord van Soedan uh, komt het, kom het goed uh, uh, Oké, okay. en blijven de, dezelfde leiders uh, Blijven die ook zitten? Uh, nou, nee. Nee, nee. Dat niet? Nee, nee dat, niet, dat niet. Dat is bij een uh, passier, hè, is dat, hebben we het over. Ja, ja. Um, uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik hoop het van wel. Ik hoop het van wel. Maar u, denkt van, niet. Huh? Maar u ah. denkt van niet. U hoopt het wel, maar u denkt het van niet. Um, nou, dat is, ja, dat is een <laughs> heel grote vraag. Maar um, het uh, is wel zo, ze hebben afgesproken dat het, het, het goed komt. Het, het is, ja. Maar ik, uh, ik denk dat het goed komt. Oké. Okay. Nou, dat vind uh. ik mooie optimistische woorden. Daar ja. moeten we maar eens mee afsluiten. Meneer ja. Elnoer, okay. ik dank Weet u goed. wel. Eenmaal Elnoer uit Noord-Sudan. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Ja. En dan... De familie, vrienden en voetbalclub Feyenoord nemen vanmiddag afscheid van Koen Moulijn. Het denkingsdienst is besloten en alleen toegankelijk voor genodigden. heeft als de uitvaartplechtigheid. Maar de supporters krijgen wel de kans afscheid van hem te nemen. Erik van Dorp is van de supportersvereniging Feyenoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er geregeld voor de supporters? Hoe kunnen jullie afscheid nemen van Koen Moulijn? Nou, er is een herdenking, wat je al zei, herdenking in de kuip die te zien is op de televisie, Ertvein Rijmond. En na afloop van, daarvan gaat de, de hele stoet dwars door de stad uh, over de Kolsingel naar het uh, uitvaartcentrum. Dus ja. alle supporters kunnen inderdaad uh, langs de, de, de route staan als uh, onze beste voetballer ooit langs rond. Ja. Hoe, hoe, hoe, en zullen er veel supporters langs uh, de route staan? Ja, ik denk dat er heel veel mensen langs de kant uh, zullen gaan staan. Als uh, ja, het van waardering voor de mensen en voetballer Koel ja. Gaat u zelf ook uh, vanuit de Kuip of bent u uitgenodigd? Ik zit bij ik. ik ik ben uitgenodigd om bij de denking te zijn, dus uh, daar uh, zal ik uh, uiteraard aanwezig zijn. Ja, uh, en kent u Koen Moelijn persoonlijk ook? Ik heb hem al een keer uh, gesproken, ja, ik heb hem in zijn dagen nog mogen zien voetballen. En Koen uh, was zeer benaderbaar voor iedereen, dus uh, ik heb regelmatig met Koen uh, gesproken, ja. ja. Het was een aardige man, hè? He. Heel aardig, ja. Dat, ja. Zal gezegd, dat, uh, dat hoor je ook iedereen zeggen. Zo'n aardige, eenvoudige uh, man. Uh ja een aardig, aardige aardige vent ja en een fantastische voetballer ja. um, naast nou de selectie van Feyenoord trouwens gisteren wel naar Oman vertrokken voor een ja. trainingskamp uh, die zijn er niet bij op een paar geblesseerde spelers na ja. heb ik begrepen wat vindt u daar nou van ja een beetje dubbel gevoel ik weet ja. zeker dat uh, Molijn had gezegd uh, jongens ga trainen want het moet goed komen met Feyenoord en uh, dan is het belangrijk dat jullie dat trainingskamp doen ja anderzijds denk ik als je beste speler ooit uh, dit overkomt dan moet je daar eigenlijk bij zijn. Ja, het is heel lastig. De club heeft er ook erg mee geworsteld. Maar was niet in de gelegenheid om uh, op een later tijdstip te gaan. Dan hadden ze het helemaal moeten cancelen. Met misschien uh, met andere consequenties. Het blijft heel lastig gevoelsmatig zeg ik. Van, dat je had gewoon alles en iedereen bij moeten zijn. Maar je moet ook in het ogen niet sluiten van dat het leven toch uh, helaas wel doorgaat. Ja, nee, maar dat is op zich waar. Maar je zou zeggen inderdaad, van zo'n icoon voor de club... Ja. iemand die inderdaad uh, de club naar grote hoogte heeft, uh, heeft gebracht... Ja. ja, die moet je toch nog, toch nog eren, ook al kost dat geld. Ja, ja misschien wel. Maar ja, misschien is dat niet meer van geld deze geld tijd. Maar het is heel lastig, hoor, want gevoelsmatig had echt iedereen erbij willen zijn. Dat, dat weet ik gewoon ook van de technische staf. Maar ja, uh, je ziet, dit is helemaal zo gelopen... Ik, Nogmaals, Ik heb er een dubbel gevoel over. Gevoelsmatig zeg ik dat alles, iedereen bij moet er zijn. Anderzijds, uh, dit stond al lang vast, dus hoe moet je er dan houden? Hoe pijn het ook doet bij de, bij de mensen die meegaan. Nou, ik wens u sterkte vandaag, meneer dank Van Dorp. En dank u wel voor het gesprek. Erik okay. van Dorp was dat, van de supportersvereniging Noord. Nog even het water in de Maas, dat blijft stijgen. Problemen zoals in 1993 en 1995, die deden zich nog niet voor. Maar bewoners van Itteren zijn wel nieuwsgierig hoe hoog het water deze zaterdagochtend staat in de Maas. Hoe hoog wordt het water? Ik zou het niet weten. Oh, weten we het ook niet? Nee, u komt hier vandaan, u weet het misschien beter dan ik. Ja, nee, we weten ook niks. Hè. Ja, het is toch alweer flink hoog, hè? Ja, nou, het is zeker hoog, hoor, ja. Ja, we hebben toch geluk gehad dat ze toen die kaders gemaakt hebben, hè? En in het ochtendlicht zien we ook de Maas in volle omvang. Hier bij Borgaren en Itter, waarom is het ook altijd in het nieuws? Omdat die Maas hier in een trechter komt. En dat is eigenlijk het punt. Maar ja, ze zijn voortaan voorbereid. Dus u blijft gewoon. Ja, ja, we blijven gewoon rustig. Hè. We hebben het al vaker wiegen, Geen water maar... in de kelder ook? Jawel, dat komt vanzelf. Ja, ja, daar hoeven we niks van te doen. Hè. Lekker erin laten staan, niks ja, aan doen. Het gaat ook weer weg, hè. Ja, ja. Nee, je moet het niet zo groot groot maken. Het is ook wel een beetje mooi, toch? Ja, het heeft de Maas. Het heeft wel wat, hoor. Dat is zo, hè? Want eh, ja, wij zijn opgegroeid met de Maas, hè. En dan, ja, vandaag ben ik nog hier geweest. Hè. Niet dat we bang hebben, maar eh, het heeft wat, hè? Het heeft toch een aantrekkingskracht, hoor. Dat is zo, hè? verslaggever mijn Remmers op de dijk... met een bewoner uit Itteren. Zodadelijk is het tijd voor De Tros. De Tros-nieuwsshow met Mieke van der Weij en uh, Peter de Bie. En uh, hier zo zit Dikte de Hark ook al helemaal klaar voor het nieuws. Hij heeft uh, nieuws over Aljevaars, zo dadelijk vast en zeker. Ik wens jullie een mooie ochtend. Dag. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog, een dik vest, een dekentje op de bank... en nog is het niet echt lekker warm?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 Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Radio 1, het NOS Journaal. In Zuid-Limburg is het pijl van de Maas nog aan het stijgen... maar niet meer zo snel als eerder. In de dorpen Itter en Borgaren zijn voor de zekerheid... 20 hulpbehoevende bewoners geëvacueerd. De toegangswegen naar die dorpen zijn gisteravond afgesloten... omdat die steeds meer onder water kwamen te staan. De gemeente Moerdijk informeert vanmiddag de bewoners over de brand van woensdag bij Chemie Pak. Drie dagen na de brand is nog onduidelijk welke stoffen er bij dat bedrijf lagen opgeslagen. Gisteren werd wel bekend dat er in het bluswater giftige en kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Er zijn berichten dat tientallen hulpverleners zich met klachten hebben gemeld. Minister Opstelten heeft een gesprek gehad met korpschef Welter... over dienst uitspraken over een boerkaverbod. verbod In een interview zei Welte dat de Amsterdamse politie... geen vrouwen met een boerka zal arresteren. Over de inhoud en de toon van het gesprek tussen Opstelten en Welte is niets bekendgemaakt. En het witte Huis is blij met het plan van de Nederlandse regering... voor een trainingsmissie in Afghanistan. We verwelkomen de bereidheid om betrokken te blijven... bij de internationale inzet in Afghanistan... zo staat ze in een verklaring van de regering Obama. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het lijkt vandaag eerder herfst dan winter. Dat komt door een stevige zuidenwind die zachte lucht en ook buien aanvoert. Op dit moment is het al een 5 à 6 graden op de water en 11 in het zuiden van het land. En vanmiddag komt daar nog een graadje bij. Er staat nu al behoorlijk wat wind en die trekt ook steeds verder aan. Vanmiddag staat er dan langs de kust de windkracht 6 of 7. En op de Wadden waait het mogelijk even stormachtig. Verder is het wisselend bewolkt en vooral vanmiddag zijn er weer pittige buien... met ook windstoten tot 80 km per uur. Dat zijn dus zware windstoten. In de loop van de avond en vannacht klaar het bijna overal op. In het zuidoosten blijft het alleen bewolkt met eerst ook nog wat regen. En daar daalt de temperatuur vannacht naar 6 graden. In het midden en noorden van het land is het vannacht helder. En daar koelt het af tot 1 of 2 graden. En dan is er ook kans op plaatselijke gladheid. Morgen, zondag, is het nagenoeg droog. Zijn er ook wat zonnige perioden. Er staat morgen een meer westelijke wind die ook koudere lucht aanvoert. Maar met 4 tot 7 graden is het morgen nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar.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 Goedemorgen. Het is bijna drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we praten met Jacob de Boer. Hij is hoogleraar milieuchemie en Toxicologie. Want ja, wat zit er nou eigenlijk in het uh, bluswater uh, van die brand? Hè? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Het is allemaal nog behoorlijk. Onduidelijk, je zou het samen kunnen vatten met op tijd geblust... te vroeg gesust. <lacht> uh, daarna de advocaat van de Nederlandse Iraanse vrouw Zara Bahrami. Adrie Tilburg heet die. En uh, dat gaat dus nu over de uitzichtloze situatie... waarin die vrouw zich bevindt. Ze is tot dood veroordeeld. En dan al die vogels die uit de lucht vallen en de massale vissterfte en sommige vissen die missen ook ogen. Nou, er gebeurt over de hele wereld allerlei vreemde dingen en wij vragen ons dan ook echt af of de apocalyps aanstaande is. We vragen het zometeen aan bioloog Kees Moelijker. Maar die zou waarschijnlijk vinden van niet. <lacht> nou ja, je weet het niet. En leer je beter als je rent? Sommige mensen denken van wel. Ook daar krijgt u antwoord op. Om tien uur bespreken we de verfilming van het leven van Saatchi Baartman. De Venus Hottentot die naar Nederland, euh, naar, niet naar Nederland, naar Europa kwam. Om tentoongesteld te worden met Piet Emmer. Aristorum Storm doet de boekenrubriek. Wat vindt Hans Breukhoven van de actie van het Algemeen Dagblad... om de cd van Treintje Oosterhuis weg te geven? Kunnen we ook wel raden. En tot slot Foodwatch. Wat zit er eigenlijk in uw voedsel? Klopt vaak niet hoor, wat erop staat. Uh, Zometeen gaan we praten met uh, Hendra... Uh, f, uh, hoe heet ze? Uh, Herma. Sorry. Herma Koumouw. Eh, over de omstreden plannen om eh, bij Urk allerlei grote windmolens neer te zetten. Maar eerst gaan we naar België, heerlijk. Ja, precies, en dan gaat het natuurlijk altijd over een politieke crisis... want België zit opnieuw in een diepe impasse. Het lukt maar niet om de Vlamingen en Franstaligen nader tot op elkaar te krijgen. Deze week strandde weer een bemiddelingspoging... die dit keer onder leiding stond van de allang gerespecteerde politicus... Johan van de Lanotte. En die onderhandelaar heeft donderdag zijn ontslag aangeboden aan koning... Albert, die dit dan weer voorlopig in raad heeft genomen. De formatie van een nieuwe regering duurt in België... meer dan 200 dagen al. En nu ook de reanimatie van onderhandelingen... die toch ook eigenlijk op het oog in ieder geval klinisch dood waren... op helemaal niks is uitgelopen... wordt de roep om een noodregering in België steeds luider. Gaan we over praten met Steven de Voer... journalist van de Belgische kant De Standaard. Goedemorgen. Net vertrokken uit Brussel. Daar weten ze nog van niks, wat er aan de gang is. Of wel? Maken zich zorgen in Brussel. Wat er aan de gang is waarover? Nou, nou over, over de situatie van België natuurlijk. In Brussel zijn ze er al een, uh, mm -hmm. een poosje van op de hoogte. Ja, ja toch wel, dank u. Ja. Okay. Nou ja, je, je weet het niet. Hè. Want, want het verbaast ons natuurlijk uh, zo dat eigenlijk alles toch nog enigszins lijkt te functioneren... terwijl er nu al 200 dagen geen regering is. Dan zou er toch in deze moeilijke tijden iets moeten gebeuren. En dat, er is ook helemaal geen uh, zicht op dat er voorlopig wel een Absoluut regering komt. Absoluut niet. Uh, we hebben dus deze week dat record gebroken, van juli trouwens. Uh, ja, dat was vorming ook een goed record. Van, uh, ja, ja. Ja, 208 dagen was ja. de vorming van het uh, kabinet van 8 in uh, 77, geloof ik. En wij zitten dus nu aan 210. En dan zou je zeggen, ja, je hebt dat... De record misschien nipt gebroken, want je zit aan 210 dagen... en een, uh, je bent in het zicht van de haven. Maar uh, nee, uh, we zitten dus ergens midden op de oceaan... en we weten niet eens in welke richting we moeten varen om naar de haven toe te gaan. Maar interesseert het de gewone Belg? Wel, wat je net zegt, van het schijnt nog wel te functioneren. Dat is dus vreemd en dat, dat sust een beetje de gemoederen. We hebben bijvoorbeeld net, uh, het is nu Hongarije geworden... maar we, we hebben het afgelopen half jaar in dus een aftredend kabinet... Uh, dat alleen nog maar de lopende zaken beheert... in opvolging van het uh, nog te benoemen kabinet... hebben we dus het uh, Europese voorzitterschap gehad. Ja. En daar allerlei goede punten van gekregen. Ja. Uh, <laughs> internationale journalisten, politici. Iedereen nou, loopt gesmeerd daar met, met dus dat aftredende kabinet. Uh, dat in combinatie met een uh, zeer sterk... Uh, we zijn het allemaal zo beu... Uh, bij, bij de bevolking maakt dat... Ja, uh, de cynische humor... steekt de, de kop heel sterk Doe op. Doe een uh, uh, leuke grap. Nou, wat, wat vooral uh, gebeurt... Als, als er iemand iets... Uh, aan het vertellen is... Uh, in gezelschap, op café of onder vrienden of zo... en uh, die, die, die, die zegt iets... wat de boel... Uh, wat duidelijker maakt of zo... dan, dan zegt er altijd wel iemand van, van... maar jij kunt nog koninklijk verhelderder worden of zo. Omdat we de afgelopen maanden al, uh, ik geloof een stuk of zes mensen hebben gehad... die altijd maar belachelijkere titels krijgen van de koning... omdat ze, ze zijn koninklijk uh, verkenner, ze zijn koninklijk verduidelijker... ze zijn koning... <laughs> uh, dus allerlei varianten ja, ja. Op, uh, op informateur. En, en dus op het ogenblik, als je, als je een helder idee ergens formuleert... dan word je meteen door de koning benoemd volgens je vrienden. Ja, dus ze nemen hem eigenlijk allemaal niet meer zo serieus... Ja, het, het, het wordt moeilijk. Het is, het is een combinatie van, van cynisme en, uh, en wanhoop. Is de kwestie die uiteindelijk bij mensen speelt... en daarom daartoe leidt... Uh, toch de kernvraag van splitsen we België op in drie staten... een Nederlandstalige, een Franstalige. en de... Uh, uh, ja, en precies, de, de stadstaat Brussel. Dat, dat, dat is het nou net. Daar, daar gaat het voor een stuk over. Maar je merkt dat je dat wel kunt uh, wensen, als je dat al wenst. Maar dat... Uh, ja, de wens is de vader van de gedachte, maar je, je, je moet daarvoor met z'n tweeën zijn. Je hebt het hier eigenlijk over um, de meerderheid van de bevolking in het grootste deel van het land, in Vlaanderen dus, heeft massaal gestemd niet voor afsplitsing. Maar wel voor een heel sterke uh, verderzetting van, van, van de verkaveling van het land, zeg maar. Van de, van de opsplitsing van bevoegdheden. Ja, nou en die het... meerderheid die merkt dat, dat dat niet lukt als aan de andere kant. De Franstalige bevolking, die dan eigenlijk een minderheid is... als die zegt van, nee, maar pff, wij, vinden niet, wij vinden het best zo... en het feit dat jullie met zo'n 60% tegenover ons... met ons 40% zeggen dat jullie het willen veranderen... nou ja, als wij niet meespelen, dan spelen we niet mee. Moeten we nog even luisteren naar meneer Van der Lanotte, Want het was wel mooi hoe hij het zei. Een van de oudste Engelse spreekwoorden zegt... You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Je kunt een paard naar het water brengen... Je kunt het niet verplichten te drinken. Ja, mooi gezegd. <laughs> uh, heeft hij uiteindelijk toch die opdracht onderschat? Nee. Ik denk dat. Uh, van der is. Um, afgezien van het feit dat hij een. Uh, een politicus is met heel veel ervaring. is hij ook. Uh, een heel gerespecteerd hoogleraar. Uh, grondwettelijk recht. <laughs> dus uh, die man wist echt wel waar hij aan begon. Heeft ook. Uh, Schoorvoetend de opdracht aanvaardt. Omdat hij ook vooraf wel inzag dat het eigenlijk euh, zo goed als euh, Mission Impossible was. Maar ja, wat, wat moet je dan? Als je de, ongeveer de meest gekwalificeerde man euh, bent voor de job. en je wil er niet eens aan beginnen, dan, dan, dan, ja, dan is het een complete wanhoop. Je maar zei... het is dus niet gelukt. Nee, je zijn net: die Franstaligen die, die willen niet. Maar ik had dacht dat die Bart de Wever de grote uh, dwarsligger was. De leider ja. van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Het, het die grote hangt er van winnaar van hoe de, de verkiezingen. Hoe, hoe je het bekijkt, natuurlijk. He, he, he, helemaal uh, afgekomen afhankelijk van met, met welk standpunt dat wordt gezien. Vorig jaar, 13 juni... Bart de Wever, met een klein partijtje tot dan toe... die nieuwe uh, Alliantie was uh, rond de 5%, die breekt onwaarschijnlijk door... en haalt rond de 30% wordt de grootste partij van het land. Uh, behalve zijn partij is ook bijvoorbeeld de CDNV, ik wil niet van het CDB, CDA bij oh, ja. jullie... Mm -hmm. denkt eigenlijk, is, is, is N-VA light, denkt eigenlijk ongeveer hetzelfde. En een aantal andere partijen ook. Er is een zeer grote meerderheid in Vlaanderen... die niet voor afsplitsing is, maar die wel zegt... als, als de twee delen van dit land over ongeveer alles het oneens zijn... op alle mogelijke terreinen, uh, eender welke beleidsvorm... op twee verschillende manieren denken laat ons dan toch alsjeblieft zorgen dat die bevoegdheden voor de deelstaten... die nu al tamelijk groot zijn, want we zijn uiteindelijk al 30, 40 jaar daarmee bezig... laat die nog wat groter worden. Laat ons nog duidelijker zorgen, ieder voor zijn eigen winkeltje. Maar als je dan naar uh, een regeringsformatie gaat... met dus de partij die daar het meest fanatiek over denkt... en die voelt zich de sterkste en zegt... wij zijn eigenlijk de grootste partij van het land, dus het is nu of nooit en de andere kant zegt dat kan wel zijn dat jullie de grootste zijn... maar zonder ons zal het toch niet, uh, zal het toch niet werken en je komt niet tot, tot een compromis. Dan blijkt dus uiteindelijk dat gelijk hebben, electoraal gelijk hebben... de grootste zijn, dat dat nog niet wil zeggen dat je gelijk krijgt. Want je, moet nu, je bent nu helemaal met twee partners in, uh, in maar, dit gesprek. Maar ik begreep dat in dat plan van de lanotte ook al wel voorzien was... in een uh, grotere... Uh, ja. uh, en, ja. uh... Een grotere opsplitsing van het ja. land. Ja. Geen, geen splitsing, maar wel een grotere ja. verkaveling van bevoegdheden. Zeg maar. Ja, en op zich is dat. In Nederlandse uh, orde klinkt dat altijd uh, heel chockerend. Uh, maar bedoel, wij hebben al drie fasen uh, van staatshervorming gehad. En uh, sinds 1970 al. En dus op zich is dat een natuurlijke federalisering van een land, zoals je in Duitsland en Zwitserland en de Verenigde Staten ook hebt. Uh, Van der Nanotten is iemand die als een sociaal-democraat. Uh, over het algemeen, de linkerzijde staat iets minder te trappelen... voor zo'n verregaande opsplitsing. Die zijn toch meestal wat meer uh, unitair gericht. Ja. En Van der Nanotten is dus als Vlaming, maar dan wel een linkse Vlaming... is eigenlijk het soort compromisfiguur tussen de, de, de meer rechtsconservatieve Vlamingen die echt meer richting splitsing willen... en anderzijds de Franstaligen die, die het alsjeblieft liefst willen houden zoals het was. Dus dan denk je, met zo iemand in het compromis... die kan ervoor zorgen dat hij tegen de ene zegt van... jongens, zij hebben die verkiezingen gewonnen, ze zijn de grootste groep... ze willen een grotere uh, splitsing, je zult hier iets moeten toegeven. Terwijl ze dus aan de NVA en aan de Wever zeggen... Het kan wel zijn dat jullie gewonnen uh, hebben... maar je moet nu eenmaal uh, tot een compromis komen. Dus dat was de bemiddelingsfiguur. Ja, ja. Maar alle beide kanten zeggen... nee, uh, waarom zouden we toegeven... Uh, we, we geven al te veel. De wever die maakt zeker uh, de, de tongen los. Ik begreep dat die afgelopen donderdag... Uh, in een... dat programma is verschenen, hè, de televisiequiz... heel populair bij jullie. Dat de allerslimste mens ter wereld. De, mens wereld. Dat viel niet bij iedereen goed... Hij deed het daar ook nog prima, geloof ik. Hè? Ja, Hij won ja. het ook nog. Maar even luisteren naar een fragment uit het actualiteitenprogramma Ter Zaken. Hoe ze, wat ze daarvan vinden. Nog een laatste vraag, meneer De Wever. Hier en daar gingen er stemmen op, ook vanuit Franstalige kant... dat u meedeed of doet aan het spel De Slimste Mens... terwijl het land in brand staat. Ja. Wat zegt u daarop? ...dat dat dikke flauwekul is. Ja? Ik heb aan de slimste mens meegenomen dat de pers mij uh, uitdaagde... ...dat ik een lafhaard zou zijn als ik niet zou komen. denk, als het zo zit, dan ga ik. En u luistert zo braaf Nu is naar de het pers. natuurlijk weer niet goed. Maar mm. ik daag u uit om iemand te vinden in de wedstrijd... ...die weet wanneer ik die opnames heb gedaan. Mm -hmm. Om één afspraak te vinden die één minuut is verschoven omdat ik daar in dat spel heb gezeten. Dat is natuurlijk allemaal al lang opgenomen. Ik heb eraan deelgenomen, omdat die ploeg me dat gevraagd heeft. En dat wordt toevallig nu uitgezonden. Dat kan u dan ongelukkig vinden. Maar om mij er nu elke dag een sneer voor te geven in deze nieuwsuitzendingen... dat vind ik eigenlijk een slag onder de gordel. Het geeft wel aan, als het over televisiequizzes uiteindelijk gaat, hoe ver je van de kern van de zaak verwijderd bent. Het, het vreemde is dat met name volgens de Franstalige pers die televisiequiz de kern van de zaak is. Ze overdrijven dat heel sterk, maar het is wel vreemd. Je zat dus met een partij die rond de 5% zat en die is naar 30% gegaan. Dat heeft heel veel te maken met de figuur van Bart de Wever. Die Van een partij die door uh, veel mensen toch als een beetje stoffig... Nou ja, Vlaams-nationalisme. Dat zijn toch van die keels die op de Vlaams-Nationale Feestdag... met een leeuwvlag staan te zwaaien en zo. En bij het uh, wielrennen veel uh, uh, Precies. Zijn. Dus, dat, ja, dat, dat werd niet echt serieus genomen... Door, door mensen die dat al niet van nature en van familie uit zo zijn. Maar de Wever was iemand die bijzonder intelligent is. En in dat heel erg populaire quizspel... Bijna 2 miljoen kijkers. Als je dat transponeert naar, naar jullie... Dan spreek je over 6 ongeveer. miljoen ongeveer. Oh, uh, ja. uh, boerzoekvrouw. Uh, uh, veel meer dan een de boerzoekvrouw, denk ik. Maar, maar goed, uh, Dus waanzinnig populair. Daar, daar, dat loopt dus al enkele seizoenen. En dit is een soort best-of met de winnaars van de vorige jaren. Ja. Toen hij dus de eerste keer eraan meedeed... deed hij het zo goed. Hij was slim... Hij is bijzonder geestig. Hij kan zichzelf relativeren. Hij was helemaal niet die, die, die rare vendelzwaaier die mensen daarin zagen. En dat heeft mee, maar helemaal niet alleen... maar toch wel mede dat succes verklaard. Voor de Franstalige media is het wel heel eenvoudig om te zeggen... Hebben ze nou, zijn ze nou helemaal op hun hoofd gevallen... bij die openbare omroep daar in Vlaanderen. Want het is alleen maar door dat spelletje... dat die extremist die het land wil splitsen... dat hij nu opeens de machtigste man van het land is geworden. Maar... Dus die vinden dat een schande. Want die hebben dat programma niet gezien. Nee, en dat programma is gewoon leuk. en er zijn we politie... in ieder geval niet verstaan. Nee. <laughs> nee, dat programma is erg leuk. En uh, politici van... Alle partijen behalve het Vlaams Belang dat uh, daar niet aan, uh, aan toekomt vanwege veroordeeld wegens, uh, wegens racisme en zo. Maar alle andere partijen hebben daar kandidaten gehad. In dat opzicht zorgt de openbare omroep wel voor een evenwicht. Maar ja, Bart de Wever heeft het daar fantastisch gedaan en heel veel mensen bekoord. Ja. Maar goed, hij mag slim zijn, maar gaat hij het land redden? Hm? Wel, dat is dus, hij, hij, hij is de sleutelfiguur in het redden van dat land. Ja. En of het nou zo verstandig is geweest om bij dus die, die best-of-uitzending van dit jaar... niet de slimste mens, maar wel de allerslimste mens... te gaan meespelen. Dat is uh, moeilijk, want hij heeft gelijk. Die opnames die zijn al een poosje achter de rug... op een uh, moment van politieke luut. net na kerstmis, dat ja. nog niet onderhandeld werd. Maar me, ja, mensen weten dat misschien wel... maar het blijft raar... Die uitzendingen zijn nu, dus je krijgt het, het journaal. Ja. Drama, crisis, we komen er niet uit. Vervolgens Ter Zaken, het uh, actualiteitsprogramma. Uh, niemand heeft een idee hoe we hieruit moeten komen. De bal ligt in het kamp van die Rupo en de Wever. Uh. En even later zie je dan uh, de, de Wever zelf in een, in een leuk spelletje... allerlei grappige dingen <laughs> ja. zeggen. Dat komt vreemd over. Het probleem is uiteindelijk natuurlijk door de tegenstelling tussen Franstaligen en Vlaamstaligen is er ook bijna geen coalitie meer te verzinnen, Sloan Nee, dat, dat, dat, is, dat is dus inderdaad gigantisch moeilijk aan het worden. Uh, met name omdat... Uh je zou dus een redelijk compromis moeten vinden. Op heel veel verschillende terreinen. Want het gaat over verschillende dingen. Hè. Het gaat over de splitsing van dat fameuze kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. waar al zo lang zoveel rond te doen ja. is. en dat veel te ingewikkeld is om hier weer uit te leggen. Ach, dat maar, dat het, het gaat over het, <lacht> het overdragen van bevoegdheden. zoals gezondheidszorg en justitiebeleid. naar de verschillende delen. Het gaat ook vooral over de financiering van die, van die verschillende deelstaten. Met name Brussel, het eeuwige zorgenkind van België. En. Dat compromis van Van der Lanotte is heel erg, denk ik bijna op de enige manier dat je het kunt doen, is, is zeggen, goed, jullie winnen op dat punt. En dat zal pijn doen, sorry, maar accepteer het dan, want de anderen winnen op dat punt. Ja, maar kennelijk heeft hij het gezag dus niet. Maar ja, het gezag niet, het, het komt erop neer dat, eh, kijk, één voorbeeld. De Franstaligen zeggen nu... Die houden van het status quo. Die zeggen ja, met alles wat er nu gebeurt: economische crisis, de internationale financiële markten, die misschien wel België het volgende Ierland vinden. Uh, als, het, uh, als het geen regering heeft, uh, zo lang. Die zeggen: business as usual, laat ons een noodregering installeren. Dat klinkt wel heel redelijk, maar natuurlijk is het wel een bevestiging van wat zij eigenlijk willen: namelijk, we veranderen hier helemaal uh, niks aan. En tenslotte, de koning. De koning die, uh, ja, die, die, die, die, die, die zo'n rol is uh, veel meer uh, symbolisch hierin. Het, uh, het zijn de politici zelf die beslissen. En het probleem is, ga je met zo'n noodregering... zeker aan Vlaamse zijde... Dat hebben ze enkele jaren geleden ook al eens geprobeerd met Verhofstadt en, uh, en, en de termen. Dat waren allemaal min of meer van die noodregeringen waarbij je zei voor de economische belangen zetten we het gehakketak uh, over taalkwesties en opsplitsing van het land even in de koelkast. En die partijen die daaraan toegeven, die worden vervolgens enorm electoraal afgestraft. Dus, dat is het probleem. Ga je hier te redelijk uh, zijn, te veel toegevingen doen, dan weet je dat je bij de volgende verkiezingen een, een dreun krijgt. En daarin zit natuurlijk... De, ja, het, het basisprobleem van heel België is... Wij hebben geen nationale verkiezingen. Wat logisch is, want we zijn een gefederaliseerd land. Maar dus er zijn twee publieke opinies... die dan samengeteld worden in die onderhandelingen. Maar die twee publieke opinies liggen verschrikkelijk ver uit elkaar. Dus... Uh, niemand heeft een oplossing. Steven, hartelijk Zelf dank Steven voor, de de voor, niet. <laughs> voor de uitleg. Uh, u hoorde dus journalist Steven de Voer. Het ging dus over de politieke crisis in België. Maandag wordt duidelijk of koning Albert toch nog uh, maatregelen gaat nemen. Hartelijk dank voor je komst. Goed terugreis naar Brussel. Mocht dank je erachter komen dat het niet meer bestaat, bel ons even. <laughs> Na 15 jaar stegelen is de kogel door de kerk. Er komt definitief een windmolenpark bij Urk. Het gaat om het grootste windmolenpark van Nederland... met in totaal 86 molens, met masten tot 135 meter hoog. De wieken moeten jaarlijks 1,4 miljard kilowattuur produceren... waardoor 900.000 personen worden voorzien van stroom. De bouw van het park stuit op grote weerstand onder de Urkerbevolking... en leidt onderling zelfs tot fikse spanningen. We gaan erover praten met een van de omwonenden, arts Herma Kaumau. Goedemorgen. Toen, toen u dat dacht, hè, dat het er toch kwam... Toen, u, toen u dat hoorde, wat dacht u toen? De zwarte Dag. Zwarte Dag? Ja. Want, want als u, wat is uw belangrijkste bezwaar? Uh, de belangrijkste bezwaren van uh, eigenlijk alle bewoners in Urk en de Noordoostpolder... Uh, is het feit dat onze stilte wordt gekaapt. De rust, de ruimte, de wijsheid, de donkere nachten worden gekaapt. Want, want die geven en, ze licht nachts? Ze geven die ook masten? licht. Uh, oh. Masten boven de 130 meter, geloof ik, moeten worden verlicht. Okay. Dat betekent dat je ze s'nachts tot ver in Noord-Holland en tot ver in Friesland... kun je die molens zien staan. Ja. En is de, de werkelijke donkere nacht is er niet meer. Nee. nee. Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Nee, maar het levert wel veel energie op. Het levert energie op voor, veel? ik geloof dat ja. je zei, 900.000. Ja, 900 400 duizend duizend duizend mensen. Elektriciteit, hè? geen energie. Daar, daar vergissen veel mensen zich okay. in. Het gaat om elektriciteit. Mm -hmm. En als je dat omrekent naar... Uh, als je zou spreken over totale energie... dan wordt dit door dit park met 86 uh, euromasten... voorziet in de energiebehoeften van een klein stadje als Lemmer. U, u bedoelt, dat valt eigenlijk nog wel mee? Dat valt heel erg tegen zelfs. Nou ja, ja het is ja. maar hoe je het bekijkt. Maar u ja. bedoelt, het wordt voorgesteld... alsof het meer ja, uh, energie klopt. op zou leveren dan het in werkelijkheid zo klopt. is. Maar misschien is het goed om even aan te geven... Ja. Wat, wat ik bedoel met wij en onze, namens wie ik praat. Dus we hebben het ja. hier over... Mag dat? Ja, we hebben, Urk Briest. Ja, ja, Urk, Urk Briest ja. is uh, de actiegroep in, in, uh, ja. in Urk. En we hebben natuurlijk uh, Tegenwind en de Stichting Rotterdamse Hoek. Maar in feite hebben we, hier, o, hebben we het hier over het grootste natuurgebied in Nederland. Veel mensen denken... Uh, polder, Noordoostpolder, woont niemand, is leeg. Natuurlijk kunnen daar die molens komen. We hebben het hier over het grootste natuurgebied in Nederland. Het Blauwe Hart, het IJsselmeergebied. Is door, door Europa aangewezen als Natura 2000 gebied. Geniet speciale bescherming. En in dat grootste natuurgebied in Nederland zetten we 86 euromasten. En als het nou nodig was, maar het is niet nodig, het is niet noodzakelijk... omdat het Rijk zelf inmiddels de afgelopen jaren... voorkeurslocaties heeft gezocht en aangewezen inmiddels... voor windenergie op land. Ja? Daar past dit natuurgebied niet in. Het Rijk heeft zelf andere locaties aangewezen. Maar goed, to, toch hebben ze, ze... Precies, ja, gisteren is dat bekend geworden. Ja. 1 miljard ter beschikking gesteld van de bouw. Kunt u ons nou even uitleggen? Want wij begrijpen dat de boeren daar op ja. wiens land deze gigantische uh, weekends uh, gaan klaar. draaien... dat die ook nog een, een miljonair gaan worden daarvan. Hoe, hoe gaat dat dan? Wie investeert ja, daar nou wie investeert daar? Ja, nou, ja. nou kijk, in principe, dat is ook een beetje het rare. Het Rijk heeft dus de afgelopen jaren voorkeurslocaties aangewezen op land ja. voor windparken. Daar past dit natuurgebied niet in. Maar deze ondernemers, deze, dit handjevol boeren, een stuk of dertig boeren, had al plannen, hebben de koppen bij elkaar gestoken om wind, een park langs het IJsselmeerdijk te bouwen. Het Rijk is daarop ingesprongen... op zoek naar de uh, uh, realisatie van haar kabinetsdoelstellingen... voor duurzame energie. Dacht, dacht, oh, daar zijn ze al bezig, daar kunnen we mooi op aansluiten. Ja. Toen hebben ze vervolgens het Rijkscoördinatieplan daarop losgelaten. En nu, zegt Verhagen zelf, drie weken geleden... het zijn zijn woorden... Um, als we dit niet door laten gaan... Dan, dan ben ik bang voor enorme schadeclaims. Dus dat is een belangrijke reden om dit park door te laten gaan. Schadeclaims, schadeclaims van, van, van de initiatiefnemers initiatief niet oh. En de jurisprudentie wijst uit... Dat, dat die schadeclaims niet worden gehonoreerd. Maar even terugkomen naar die 30 boeren, ongeveer. Die willen dus langs de dijk, binnen dijks, um, 38 molens bouwen. Dat zijn, is een klein groepje ex-boeren. Die zijn of al met pensioen of gaan binnenkort met pensioen. Die hebben al geen boerenbedrijf meer. Een deel woont al helemaal niet meer aan de dijk... maar is al verhuisd naar dorpen verderop. Um, dit kleine groepje boeren uh, uh, krijg, gaat u straks inderdaad dik verdienen. En dat mag. Hè? Dat, dat, er is niemand bij ons die zegt, die zegt dat mag niet. Ze mogen daar goed aan verdienen. Maar ze verdienen niets, ze krijgen subsidie. En op het moment dat je het hebt over subsidie... dan heb je het over belastinggeld, over uw en mijn geld. En dan mogen wij er allemaal in meespreken. En dan kun je vragen, is de maatschappelijke vraag beantwoord... of de verhouding niet tussengeven is tussen het geven van 1 miljard subsidie... voor 86 molens, waarbij dat subsidiegeld 1 miljoen per molen per jaar netto... verdwijnt in de zak van 36 boeren... die inmiddels al hun testament aan het maken zijn om dat geld... En dan nou begreep ik, om het nog gecompliceerder te maken... Ja. dat iedereen die daar in de buurt woont... daar eigenlijk ook in mee kon investeren, klopt dat? Dat is waar, maar tot nu toe geven ze daar nog heel erg weinig duidelijkheid over. En ook nog even terugkomend op het miljoen... Maar kun, het... kunt u er in theorie zelf ook rijk van worden? Nee, we, we zouden daarin kunnen participeren. Maar u maar woont dat... daar ook in die polder, hè? Ik woon er zelf woont niet in niet in Urk, maar u woont daar, daar in de buurt. Ja. Ja. Ja. Het, het gaat dus uh, wat dat betreft over drie gebieden: Urk, Urk hè, ja. het dorpje Urk. Dat is uh, inmiddels een beschermd dorpsgezicht. Door plasterk als zodanig aangewezen. We hebben de Noordoostpolder. Dat is een belvidaire gebied. Speciaal zo aangewezen als, vanwege zijn landschappelijke kwaliteit. Dus het komt op de, op de uh, een werelderfgoedlijst. En we hebben het over Zuid-Friesland. Het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Helder. Maar mag ik ja. nog even terug naar, naar de bevolking en de boeren... de 30 ja. of 36 boeren ja. die dus uiteindelijk... is dat oorlog tussen elkaar? Dan. Ja, dat is inmiddels... Kun je, kun je denk ik al geleidelijk spreken van oorlog. De, de vriendschappen zijn vastgelopen... En dat heeft ook te maken met het feit dat... Uh, er de... zijn twee kampen ontstaan. Mensen die dus, uh, uh, dus investeren en die die subsidie krijgen... en die er dus rijk van worden. En, en mensen ja. zoals u die zeggen... ja, maar dit moeten wij helemaal niet doen. We moeten juist alles op alles zetten om dit nog tegen te houden. Precies. Ja. precies. En het gaat ons niet om de verdiensten nogmaals. omdat uh, Het is terecht dat zij verdienen. Maar dit is te scheef. En hier is te weinig ook geluisterd... naar de inwoners van Urk en de Noordoostpolder. We hebben al jaren voorgesteld om te zoeken gezamenlijk naar ook een gezamenlijk gedragen oplossing... voor het duurzame energieprobleem in de polder. Er is nooit en nooit naar ons geluisterd. Men wil niet met ons praten... Dus er is een conctie tussen de overheid, met name de Rijksoverheid, en de ondernemers, de koepel. Ja. Daar lopen hele korte lijntjes. Er, er wordt, er wordt een hele uh, achter de schermen, wordt daar echt uh, onderhandeld, waarbij geen greep op wordt Maar hebben. met de kabinetsbeslissing van die investering van 1 miljard lijkt het in ieder geval naar de buitenwereld toe dat de beslissing gevallen is en dat het overklaar en sluiten is. Ja, in politieke zin is de beslissing gevallen. Hè? Uh, zo ja. is het. Maar We hebben nog de gang naar de Raad van State. Hmm. En, maar u ja. hebt uw huis inmiddels te koop gezet, begreep ik. Wij hebben ons huis te koop gezet, ja. ja met de grote kans dat we dat met een aanzienlijk verlies moeten gaan uh, verkopen. En, en dit hele gedoe, de komst van dat park, is, is de aanleiding daarvoor geweest? Ja, ja want kijk, dat, dat is wel goed om te weten. Dat mensen denken dat wij praten als Nimbies. Maar wij zeggen Nimbies, wij zijn Imbies. Wij wonen namelijk al in een windpark. Veel mensen langs de IJsselmeerdijk wonen... In een park wat er al is. of tussen solitaire molens die de boeren op hun eigen erf hebben geplaatst. Dus ik heb als arts ook. maar ook natuurlijk als bewoner. Heb ik heel veel mensen horen klagen over. bijvoorbeeld de geluidsoverlast. Ja. Ze, kun, ze slapen met dubbele ramen. Helpt niet. Ja. Oordopjes. Helpt niet. Je, je tuindeuren dicht houden zomers. Helpt niet. Je terras verplaatsen naar de andere kant van je huis. Ja. Helpt niet. Je slaapkamer verplaatsen in je huis. Helpt niet. Ja. Dus heel veel mensen zijn echt ontzettend ongelukkig met het feit dat ze daar veel last hebben van het geluid. Ja. En de Tweede Kamer heeft dus nu net twee weken geleden besloten om die geluidsnormen te verruimen. Ja. Maar goed, dat is dus voor u de aanleiding om, om, om te zeggen, nou, voor, voor mij hoeft het niet meer, ik, uh, ik vertrek. Nee, tegen. wij vertrekken. Ja. Ja. Goed, nou, we zullen zien of dat nog iets oplevert bij de Raad van State. Maar... Ja, die kans is niet uitgesloten. Nee. Nou ja. Dank u wel in ieder geval voor de, voor, voor de toelichting. Herma uh, Kaumau hoorde u. Uh, het, gaat, het ging over het kabinetsbesluit om groen licht te geven voor het grootste windmolenpark van Nederland, nabij Urk. Hartelijk dank voor uw komst. Zometeen gaan we verder met die nasleep van die brand. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag en morgen om kwart over twaalf. Door de binnenlading proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colalbo. En West langs de leen. Vanmiddag om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.